Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Varkens in nood is een rechtszaak begonnen tegen een slachterij... waar varkens onverdoofd in heet water werden gegooid. De zaak staat beschreven in een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA wil niet zeggen welke slachterij het is. Het bedrijf heeft wel een boete gekregen. Maar volgens Varkens in nood moet de rechtszaak duidelijk maken... dat dierenmishandeling niet kan. Premier Rutte houdt vast aan de voorwaarden die Nederland stelt aan de coronahulp voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Rutte reageert daarmee op de oproep van bekende Nederlanders die de regering in een brief vragen om zich ruimhartig op te stellen. De regering heeft voorwaarden gesteld aan de hulp op het gebied van onder meer pensioenen en de arbeidsmarkt. Vrijdag beslist de Rijksministerraad over de coronahulp aan de eilanden. Henk Krol en Henk Otten gaan samen verder onder de naam Partij voor de Toekomst. Krol kwam van 50PLUS en Otten van Forum voor Democratie. Kamerleden van Koten en de Vries sluiten zich bij hen aan. Krol is lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. En Otten is per direct voorzitter van de fusiepartij. In China zijn ten zuiden van Peking strenge maatregelen genomen vanwege een uitbraak van corona. In de regering, regio Anxin zijn volgens Chinese media 18 mensen besmet sinds het virus twee weken geleden weer opdook. 400.000 burgers mogen alleen de straat op als ze een essentieel beroep hebben of om even boodschappen te doen. Bij een terreuraanval in Pakistan zijn zeker drie burgers omgekomen. Vier gewapende mannen bestormden het beursgebouw in de stad Karachi. Ze waren gewapend met automatische geweren en granaten. De aanvallers werden door de politie gedood. De aanval is opgeheist door een groep die afscheiding wil van Pakistan. Het weer, zon en wolkenvelden en vooral in het westen kans op een bui. Vanavond in het noorden wat regen en het wordt 19 tot 23 graden bij veel wind.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon, zee, Zandvoort een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Wat? Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. But if you try sometimes, well you might find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 ...zijn natuurlijk niet uh, zomaar uh, die ik heb uh, bedacht. Uh, vandaag met het eerste uur van Tom Petty en de Heartbreakers... Now I Won't Back Down. En dit nummer, uh, You Can't Always Get What You Want... ...is ook uh, een onderwerp van discussie... ...en wellicht inzet van een juridisch steekspel wat misschien gaat ontstaan. Want de erfen van uh, Tom Petty hadden al uh, problemen met het feit dat uh, Donald Trump... het uh, nummer heeft gebruikt bij campagnebijeenkomsten. Maar datzelfde geldt ook voor dit nummer. En daar hebben de leden van de Rolling Stones nu van gezegd... ja, als het zo doorgaat, dan gaan we een rechtszaak beginnen. Want afgelopen week heeft Trump dat ook gedaan. Tenminste, de campagne werd daar ook opgelukt met... you can't always get what you want. In de campagnebijeenkomst in Tulsa, in Oklahoma, daar gebeurde het... En de Rolling Stones heeft uh, al herhaaldelijk laten weten... daar geen toestemming voor hebben gegeven. Maar uh, Trump uh, schijnt dat aan zijn laars te lappen. En doet dat dan toch gewoon uh, waar hij zin in heeft. <coughs> maar daar zijn Jagger en zijn kornuit het uh, niet mee eens. En tijdens de verkiezingscampagne in 2016... werd het nummer ook al regelmatig gebruikt door het campagneteam van Trump. Waarna de Rolling Stones lieten weten niet achter Trump te staan. Toen hielden ze het nog netjes... Maar nu uh, hebben ze er toch uh, kennelijk tabak uh, van uh, Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood en Charlie Watts. Want dat uh, zijn nog uh, altijd degenen die uh, de band uh, vormen. Uh, ja, Het zijn wel bedaagde heren inmiddels uh, geworden, maar strijdbaar zijn ze kennelijk dus nog wel. Welkom in het uh, tweede uur van deze uh, go uh, nou ja, Goedemorgen Zandvoort voor Zandvoort in de regio. Want uh, zo heet het Goedemorgen Zandvoort hebben we op uh, zaterdag. Maar dat gaat straks wel in de herhaling nog een keer plaatsvinden. Beste mensen, tussen 12 en 2 volgt er uh, nog een uh, herhaling uh, van afgelopen zaterdag. En dat zit, daar zitten toch nog wel wat gepeperde uitspraken van een voormalig wethouder in. Uh, dus ik zou bijna zeggen, luister nog maar even een keer uh, opnieuw. Het is wel uh, een half uurtje op je zit uh, vlees zitten hoor. Want uh, het uh, kan nog wel erg uh, lang uh, duren. Maar goed, uh, dat uh, zeggende ga ik uh, gewoon verder met wat we hier gaan doen in het uh, tweede uur. We hebben straks uh, Mick Boskamp om half twaalf. Uh, dat uh, doet hij morgen nog één keer. En dan is hij met vakantie... een uh, mini vakantie hoor. Blijft maar een paar dagen weg. Uh, en als ik hier weer misschien volgende week nog een keer mag opdraven, dan komt hij ook wel weer. Uh, maar goed, dat terzijde. We hebben natuurlijk veel muziek dan, dan in zitten. En dit is er ook eentje. Die dame die komt eind komende maand bij ons langs. Want uh, dat hadden we nog uh, staan, die afspraken. Want in maart moesten we dat opschorten vanwege het C-virus. Dan heb ik het over Lisette Aviva, zoals ze tegenwoordig heet. En dit is onder de I've Lost a Woman mold. defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Ik heb iets uh, met uh, wisselen van de cd'tjes hoor. Uh, dit was uh, de bedoeling dus dat ik die in het vorige uur zou draaien. En niet Madonna met, uh, samen met Justin Timberlake. Maar die, die, ah, die dacht ik dus klaar te hebben staan. En toen had ik dus weer het tweede CD'tje met dit weer. Dus het schiet niet op vandaag. Maar goed, uh, het is half twaalf. Uh, het zijn drie nummers die ik even gedraaid heb. Uh, daarvoor hadden we uh, de Fool's Overture van uh, Supertramp. En uh, dat uh, bracht de tijd om half twaalf inmiddels. Want uh, we gaan even praten met uh, Mick Boskamp. Met het nieuws. Ja, ja, ja, ja. Uh, want uh, Mick, uh, jij zat in een verhit, uh, verbale strijd tussen Ab Osterhaus en uh, Maurice de Hond uh, te luisteren, kort. Ja, op, uh, op BNR Radio, een, zeg maar een, uh, een debat Ja. over natuurlijk over, uh, over de meningen over, uh, over de anderhalve meter ja. en hoe het virus zich verspreidt. Ja. En kijk, Ab Osterhaus, die gelooft in die anderhalve meter, uh, Maurice de Hond helemaal niet. Nee. Dus uh, ja, er, er is een verhit debat in ieder geval, dus dat is duidelijk. Ja, goed, uh, maar daar gaan we het niet over hebben, want uh, er, nee, zullen wel wel ja, er zullen ongetwijfeld wel andere zaken die jou zijn opgevallen dan, uh, dan weer ja. het hebben over het C-woord, het C-virus, en noem maar op. Ja, ja. precies. Nou, we hebben het even over een ander C-woord nu, ja. en dat is de C van Ja. Oh, en ja. in Hongarije is die, uh, de gepakte atleet Roef B, want je weet wat roef B, de topsprinter... Ja, Roef Bouwmeester heet die hoor, uh, goed. Hè? Huh? Bouwmeester heet die man. Oké, okay, ja, maar ja, ik weet niet of dat mag, maar mag dat? Roof. Nou, ik zeg het gewoon. Dus ik vind het altijd zulke ja. onzin, die, die, dit soort dingen. Dus, maar goed, maar ja. ga door. Nou, die, die, die Bouwmeester dus, dat is echt, ja, dat is natuurlijk een ongelofelijk verhaal. Die hmm. uh, druk zo op het Hongaarse festival in Siget. En die heeft een uh, gevangenisstraf van acht jaar geaccepteerd. Ja. Want die denkt natuurlijk ook, als ik dat niet doe, dan zou het zomaar levenslang kunnen zijn. Ja. Dat risico wil ze dus natuurlijk niet lopen. Ze nee. uh, hebben medeverdachte Gert-Jan. Hey, en, weet je hoe die verdachte namen nou heeft? Nee, dat weet ik weer niet. Nee, weet ik niet. nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Rolf B een rolf baanmeester is, maar dat zie ik nu ook gewoon op, op Google staan. Dus, dus okay, okay. ja, ze kunnen alles nog wat verstoppen, maar goed, dat, dat lukt ze niet. Ga door. Maar goed, ze zijn dus met veel mastertoon binnengebracht. Een soort trofee in de rechtszaal met gerinkel van kettingen. Ja. En, uh, en uh, de moeder van Gert-Jan, die, die viel haar zoon om de hals, maar die bewaker ze toch haar zoon meteen mee de zaling, uh, dat soort dingen. Ja. Dus het was, was veel emoties. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, uh, hoe je het bent, het verkeerd. En dat is niet omdat ik zelf natuurlijk een, uh, een verslavingsprobleem uh, heb, mm. uh, en uh, inmiddels zeven jaar klinisch zover ben, want ik, ik ben niet anti-drugs. Nee. Ik weet wat het met mij doet. Ik ben er gewoon allergisch voor. En ik, ik bedoel, als mensen gewoon een extra pilletje kunnen nemen en daar het ze fijn bij voelen en het niet uit de hand loopt. Wie ben ik dan om dat te verbieden? Ja. Maar ja, kijk, als je dus als, als, als, als die meneer Bouwmeester dus een, een tenten laat, winnen Keddy, die al eens in de stad geparkeerd stond, uh, uh, uh, 20 kilogram doorgerolde marioane sigetten, bij mm. de 2700 extra pillen. He? Ja. Uh, uh, uh, ja, dan. dan en en je, je maakt flyers. Die deel je uit. Uh, uh, aan het publiek. Om, ja. uh, om, uh, he, zeg maar, met een soort, soort uh, menukaartje erop. zodat je allemaal kan bestellen bij ze en kopen. Ja. ja dan ben je volgens mij. dan, heb je, dan moet je echt. Uh, uh, uh, aan je voorhoofd gaan voelen. Want dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Dat je denkt dat je daarmee wegkomt. Ja. ja. Nou, lijkt me niet. En aan de ene kant is het ontzettend triest. en ontzettend zuur ook voor de jongens. Maar ja, weet je. Uh, uh, dit zijn dingen die kunnen gewoon niet. Ja, hoe je het er bent verkeerd. Ja. Dus je kan het gewoon niet te vlekken. Je kan het gewoon niet maken. Nee. Eh, en ik vind het super naai en super vervelend. Dus ongelooflijk spijt hebben, dat weet ik zeker. Ja. Maar jeetje, jongen, jongen, jongen, wat is dit dom. Ja. Eh? ja, ja uh, kan, uh, ook dat ze een deel van hun straf in Nederland kunnen uitzitten, in ieder geval. Want ja. dat, dat, dat is een stuk. Uh, uh, uh, ja, hoe je het er bent verkeerd, uh, mm. nooit opgesloten te zitten. Maar je kan volgens mij echt beter in Nederland opgesloten zitten dan in... Uh, ja, in Hongarije, waar de omstandigheden niet bepaald ideaal zijn. Dat geloof ik ook meteen. Maar ja, dan blijf ik ook weer terugkomen. Wie zich bezondigt aan dit soort flauwekul dingen en flauwekul dingen. Gewoon heel ernstige dingen. En Dan denk ik, ja, wie is een billenbrand, moet hem maar op de blaren zitten. Dat is mijn mening. Het is gewoon verboden, klaar, weet je. Je kan het gewoon niet maken. En ja, daar kunnen we het lang en breed over hebben. En ik hoop dat die jongens les leren. Ja. Ik hoop dat ze, dat ze toch wat eerder vrijkomen in acht jaar. Want dat is acht jaar voor je leven. En ik, dat is niet gering. Nee. En het zijn jonge gasten. En uh, ik, ja, ik hoop dat ze er wat mee doen. In ja. leven. Uh, tweede, uh, want ik neem aan dat je er nog wel wat uh, meer hebt. Dan ja, alleen dit. Zeker wat meer. Ja, kijk, weet je, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het nieuws vandaag niet... Uh, ja, er, er is nieuws, dus er is geen nieuws. Ja. Dus, en dan kijk je verder. Ik wil er altijd wat te melden hebben. En ja, ik dus kijk gisteren naar hoe uh, op het uh, journaal RTL Nieuws... Hoe, uh, hoe de politie tekeer ging tegen mensen op het, uh, op het Malieveld. En ik weet dat dat werd afgeraden om daar naartoe te gaan. Uh -huh. En wat ik ook goed vind van viruswaanzin die die demonstratie uh, had uh, georganiseerd. Uh, hè, dat zou de grootste, een van de grootste organisaties als dat door was gegaan. Was het een van de grootste organisaties uh -huh. ooit in Nederland gehouden geworden. Uh -huh. En uh, ja, dan, dan uh, en die wordt verboden. En ik zie ook dat een jonge je die beelden gezien hebt Die van zo'n bronnen werd getrokken door, door uh, uh, uh, zeg maar, politie en burger ja. en een politieauto in werden geduwd. Ja, dat vond ik toch wel heel erg heftig om ja. dat te zien. Ja. Ik vond dat, dat ongelooflijk. Ik, ik denk, ik, is dat nodig? Nou oké, okay. dus ja. dat, dat heeft het achterhoofd gehouden. Um, wat wat Viersmaanse doet, want ja, ik moet mijn nieuws dan toch zoeken en ik ben op Facebook gaan kijken. Ja. En wat ze doen vanavond, dat is wel heel grappig. Ze geven een training, hoe organiseer ik een Viersmaanse demonstratie? Dus uh, ze gaan vanavond een online uh, webinar doen. Uh -huh. Een training om uh, op, uh, op half acht en een anderhalf uur durend webinar, hè, uh -huh. om onze kennis. Uh, uh, hoe je een organisatie, hoe je een demonstratie kan organiseren. Nou, in deze training leer je de structuur van vierzwaarts in de organisatie. Uh, wat je moet doen om een demonstratie aan te vragen, met welke partij je overleg moet plegen. Dus dat leer je allemaal. Dat vind ik interessant, dus ik doe mee. Dan kan ik misschien morgen even terugkomen. Ik heb <laughs> nee. He? Die heel grappig uh, dat Ja. grappig die, Ja. Uh, en, nog meer? Nou, ik heb, ik, heb, nou ik, ik heb niet echt iets nieuws, maar ik moet wel zeggen dat ik nog steeds niet binnen aan, aan de coronamaatregelen. Ik heb een, uh, een sleutel voor, mijn, uh, voor, de, voor, de, voor die afvalbak, een yes. ja. uh, dikke sleutel, die heb je ook waarschijnlijk. Nee, ik niet. Ik, uh, ik heb ja. gewoon drie bakken in de thuis staan, maar goed. Nee, precies. Nou, ik heb een hele dikke sleutel, ja. die bak staat buiten en die is kapot. Die is, die is gebroken. Ja. Heel gek. Dus ik moest even een nieuwe halen, dus ik ga vanmorgen even een nieuwe en ik kom er binnen. Het is helemaal leeg in de uh, gemeente, gemeentehuis. Ja. En uh, de bode uh, die zegt tegen mij van, ja, je moet helaas een afspraak maken ervoor. En die twee dames die zaten gewoon helemaal niets te doen achter, ja. achter de toon. Ik zeg, ja, maar weet je, ik, ik, ik, ik moet, ik ben dus, je weet dat ik een, ja. vanaf woensdag een week weg ben. Ja. Ik zeg, wat moet ik dan doen? Moet ik mijn vrouw eens van buiten zetten? <lacht> zeg, ja, dat is uw eigen, dat is uw eigen zaak. Ja. Ik zeg, maar meneer, die twee dames die, die, die, die vinden het helemaal niet erg om mij te helpen. Nee, dat kan niet. Je moet een afspraak maken vanwege dus de coronamaatregelen. Ja ja en dan denk je bij mezelf en ik zeg maar hoe, hoe heb ik dat kunnen weten ja dat staat op de website ja. dus je moet niet voor alles moet je klaar blijven hoor. moet je je, je je je je PC of of MacBooken bijpakken om te kijken of je ergens naartoe kan gaan Kijk, ja. het zijn allemaal van die kleine dingetjes ook allemaal onbelangrijk eigenlijk maar weet je wat het is Stel het allemaal bij elkaar op. Ja. Het is dodelijk vermoeiend, ja. Ja, ja dat, dat ben ik met je eens. Ik word ook al helemaal treurig van alles wat ik lees op bijvoorbeeld sociale media. En dan weer met name nu de laatste tijd wat bij Mark Zuckerberg van zijn kornuit van vandaan komt. Want die staan dat allemaal toe. Dat is een beetje mijn nieuws. Dat er op een gegeven moment ook adverteerders zijn afgehaakt. Die vinden dat gepolariseerd dat moet dan maar eens afgelopen zijn. Ben ik eigenlijk ook voor. Dus. Ja. Ja. ja. Uh, no, nog een dingetje om uh, jou even. Uh, om het. Uh, van. Uh, ja, jij, ik denk dat jij klaar bent hè, met, uh, met alles. Maar ik, ik heb ook nog even iets. Uh, ik, ik, ik, ja, ja, ik heb, uh, ik heb gisteren uh, naar uh, een film zitten kijken: Straight Out of Compton. Zeg dat er okay. wat? Ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is een mooie film. Ja, het is een hele mooie film. 2015 is die uitgebracht. Het gaat over het leven van de uh, rappers MC Ren Yella. Uh, dan moet ik even nadenken. Ice Cube, uh, Easy E en Dr. Dre. Oftewel NWA. En dan zie je dat, uh, die film. En dan kijk je gewoon naar wat er nu uh, aan de gang is in de wereld. En dan denk je, potverdorie. Er kan naadloos gewoon overgebracht uh, worden. Dat is ja, niet precies. normaal. Um, Dr. Dre heeft eigenlijk geboerd, he. sinds, sinds die... Ja, dat was eigenlijk ook het slot van, van de film. Ja. Uh, waar ik uh, naar zat te kijken. Want op een gegeven moment brak hij met Sooch uh, Records. Uh, daar was hij dan een onderdeel van. Death Row Records uh, heette dat, geloof ik. Ja. En uh, hij zei... Wat, die, die gast van Sooch, die zei op een gegeven moment... Wat ga je dan doen? En toen zegt hij, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Je mag De hele kleren zo je mag je allemaal houden. Ik hoef geld. Ik ga gewoon... Met mijn, en uh, was toen Aftermath begonnen. En daar, is, daar eindigde de film mee. Maar uh, ik, ik ga toch hier uh, iets van NWA draaien. Ondanks de tijdstip hoor. Ja, heerlijk. Zullen we dat maar doen? Ja, ik, ik, ik ben helemaal voor. Uh, dit is het uh, titelnummer. Straight out of Compton van NWA: You are now about to witness the strength of street knowledge. Motherfucker name Ice Cube from the gang called Niggas with attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze a trigger and bodies are hard. <laughs> <laughs> Easy as his name, and the boy's coming. Straight out of Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker, racing hell. and that a motherfucking cop, I don't dodge him but I'm smart, lay low, free for a while and when I see the park pass, I smile to me it's kind of funny, the attitude show a nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling looking for the one they call easy but it's a flash, that never sees me ruthless, never seen like a the way it goes in the city of Compton, boy. I'm keeping you a secret, cause you know we shouldn't do this. Baby, don't ask questions, unless you know the less it happened. I'm keeping you safe as a secret, Tip of my tongue, swear I'll keep ya. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep ya. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers, and I'll be keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue. Swear I'm <laughs> the here Secret. We hebben nog een paar uh, minuten nog te uh, gaan, dus even kijken of ik nog uh, wat uh, weg uh, kan draaien. Daarvoor hoor je trouwens N.W.A. met het uh, titelnummer uit die film die ik uh, gisteren heb gezien, Straight Outta Compton. En over monsters gesproken, Joe Marcus heeft het erover. Which is Donderdag heb ik hem uh, gedraaid in uh, ons uh, programma op donderdagavond tussen 8 en 10. Een nummer van Donata, Your Invincible. Daarvoor hoorden we de Monsters van Joe Marches. Het is uh, bijna uh, 12 uur. Voor de verandering weer eens even niet uh, met uh, het nummer... Things can only get better, maar gewoon weer terug naar de oorsprong. Toen er nog helemaal niets was en alles nog eigenlijk aarde donker was. Het ontstaan van de aarde dat werd uh, beschreven in de notendop hebben we gebruikt bij een filmpje hier in Zandvoort. Stil in Zandvoort van Howard Jones uh, tot morgen met Hide Seek dag